Zes uur. Dit is Radio 1 met Lucella Carrasso. Zo aandacht voor de storm in Groot-Brittannië. En voormalig politicus Rita Verdonk blikt terug op haar carrière via een boek. U hoort haar zo. U krijgt nu het NOS journaal van Jeroen Tjepkema. In Zuid-Soedan, in de plaats Bentiu, is een massagraf gevonden. Er liggen zo'n 75 lichamen in, vermoedelijk van militairen, heeft de VN bekendgemaakt. Er zijn ook berichten over twee massagraven bij de hoofdstad Juba. De gevechten in Zuid-Soedan braken vorige week uit. De afgelopen dagen is op grote schaal gemoord, zegt de VN.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 Later vandaag over het voorstel van Ban Ki-moon. Italië heeft bijna alle 200 vluchtelingen van het eiland Lampedusa overgeplaatst naar asielzoekerscentra op het vasteland. Aanleiding is de verontwaardiging over de slechte leefomstandigheden in het opvangcentrum. In een documentaire op de Italiaanse televisie was te zien hoe naakte vluchtelingen in de kou in een rij werden gezet en werden besproeid met een middel tegen schurft. Uit protest hadden enkele migranten op het eilandje hun lippen dichtgenaaid. Zowel de WN als de Europese Commissie tikte Italië op de vingers... over de mens onterende toestanden in het opvangcentrum. Er blijven 17 mensen achter op Lampedusa... omdat hun identiteit nog niet is vastgesteld. In Hogeveen is bij een ruzie voor een kerk iemand neergestoken. Een deel van de betrokkenen was op weg naar een kerstviering in de kerk. Eén persoon liep een steekwond op, hij raakte lichtgewond. Iemand anders raakte lichtgewond aan het hoofd. Volgens de parochievoorzitter stond een man de kerkgangers op te wachten op de stoep. Na een woordenwisseling escaleerde de ruzie waarbij onder meer met flesjes werd gegooid. De aanleiding voor de ruzie zou relatieproblemen zijn. De kerk werd vanmiddag gebruikt door Iraakse christenen. De Israëlische luchtmacht heeft doelen in de Gazastrook aangevallen. nadat bij de grens tussen Israël en Gaza een Israëlische burger was omgekomen. De man werkte aan een veiligheidshek en werd slachtoffer van Palestijns geweervuur, zegt het leger. Het was voor het eerst in een jaar dat er langs de grens tussen Israël en de Gazastrook een Israëliër om het leven kwam. Bij de Israëlische luchtaanvallen zijn volgens Hamas twee mensen omgekomen. Negen mensen raakten gewond. De Nederlandse aardoliemaatschappij heeft sinds vorig jaar augustus 50 miljoen euro uitgekeerd vanwege schade aan woningen door aardbevingen. De NAM paste na de zware aardbeving van 16 augustus 2012 in de Groningse plaats Huizingen het vergoedingssysteem aan. Toen was daar een beving van 3,6 op de schaal van Richter. Die werd veroorzaakt door de aardgaswinning in het gebied. Vooral begin vorig jaar kwamen veel meldingen binnen, zegt de NAM. Nou, we hebben vorig jaar heel veel meldingen gekregen... na aanleiding van alle discussie die er ontstaan... rondom de nieuwe inzichten, rondom risico's van, uh, van gaswinning. We hebben ook opgeroepen om oude schademeldingen uh, te doen. Dus we, we kregen veel meldingen. Daardoor hebben we een tijd lang, uh, lang gedaan over de afhandeling. Het streven is om binnen drie maanden alle schades af te handelen. De maatschappij benadrukt dat alle schade die is veroorzaakt door aardbevingen... wordt vergoed.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 Jolanda van der Velden, nog altijd files? Nog steeds files, ja, Lucella. Op de A10, de Ring Zuid, richting Den Haag. Daar staat tussen Duivendrecht en Knoopendamsel 2 kilometer. Na aanrijding is daar de rechte reishok dicht. Ook een ongeluk op de A20, hoek van Holland, richting Gouda. Tussen de knopen de Klein Polderplein en Terbrechtseplein 4 kilometer. De rechte reishok is dicht. A59, Sirikzee, richting Ost tussen Rosmalen en Ost 6 kilometer. En na een aanrijding rijdt tussen Boksel en Den Bosch geen treinen. De vertraging loopt er op tot meer dan een uur.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 Nog een paar uur en dan mogen de 3FM-dj's weer het glazen huis uit. Tussenstand nu, dag 5, serious request, 6,2 miljoen. En dan horen we vanavond ook of ze dit jaar een recordbedrag binnenhalen. Eerst aandacht voor de storm. De gevolgen vallen in Nederland mee... maar in Groot-Brittannië zijn de gevolgen wel groot. 150.000 huishoudens zitten daar zonder stroom. Duizenden mensen die van plan waren familie of vrienden te bezoeken... voor de kerst, moeten thuis blijven. Want treinen rijden niet, wegen zijn overstroomd... en ook het vliegverkeer heeft last van de storm. Aan de zuidkust is de verslaggever van Sky News... nauwelijks verstaan, te verstaan door de wind moment een andere verslaggever is in surrey en beschrijft dat hij een snel stromende rivier ziet die een paar uur geleden nog niet bestond toen was het nog een groen weiland you can see some very very fast flowing water indeed and you may be surprised to learn that that is not in fact a river was open space. De storm trekt op dit moment van het zuiden naar het noorden van Groot-Brittannië. Vooral in Schotland is de verwachting zal het de komende uren flink spoken. Across ja, Scotland that's where we'll see the worst of it 80 mph gusts here in the west but also some heavy snowfall to come over the higher routes of Scotland so blizzard conditions here really treacherous if you are going to be travelling later En er worden windstoten tot wel ruim 120 km per uur verwacht en in de hoger gelegen gebieden van Schotland worden ook sneeuwstormen verwacht. De storm duurt nog de hele avond zo voorspelt de BBC. As bleak weather besets the country. Mensen worden gewaarschuwd en geadviseerd om alleen te reizen als dat absoluut noodzakelijk is. Dat is dus de toestand vanavond in Schotland. Hier in Nederland maken de kerken zich op voor de nachtmis. In Utrecht zat de Sint-Josefkerk vanmiddag al vol met kinderen. Want die kwamen namelijk voor de herdertjesviering. Als er gezongen wordt, loopt de kosten door de gangen en hij kijkt en hij ziet dat het goed is. Ik kom allemaal blij binnen. Een volle kerk. Een volle kerk. Nou, ja, het zijn 400 man, dik 400 mensen nou. Ja. En met carnaval is hij ook zo vol. Hè. En normaal? Nou ja, er zit een klein honderd zo'n beetje op zondag gewoon. Hè. Ja, ja. ja, maar ja, goed. Ja, met uitvaarten en zulke soort dingen, ja, dan, is het wel even, hè. dan kan je niet te pijlen met uitvaarten. Want we als ze een gaat, gehad, nou is dat net zo vol als het nou zit. Dus zeg het maar. En ja, dan ben je een aantal weken verder, hoor, voordat uit heel Europa al die families komen. En, en zo werkt. Alle kinderen gaan naar voren. Ja, ja, die, die gaan nu op het aantal zitten. En dan wordt het verhaal verteld. En die kinderen gaan zelf het kerstverhaaltje vertellen. Ja, ik moet het even in de gaten houden, want anders lopen is, onder ze alles anders Maria en Jozef bleven zwaaien totdat zij hem niet meer konden zien. De koning en de herders vertelden alle mensen die ze tegenkwamen dat Jezus geboren was. En alle mensen waren blij. En ze spraken met elkaar af dat elke verjaardag van Jezus een feestdag zou zijn. En dat, dat is kerstmis. Nou, ik word kort op in dit hoekje staan. Er komt alles bij je. De kinderen, wat ze allemaal zeggen. Koster heeft er Het wordt bijna voor de twintigste keer gehouden. Bij de kribben Ligt die goed? Ja, ze ligt prima. Ze? Hij, hey. sorry. Wat is ze? Helemaal prima, ja. Oh. ja. Anders, anders een beetje jezus, zo een beetje... Kijk, dat is Er is helemaal geen bevertje. Ja. Hier is alleen maar een bewegende pop, oh nee. Een bewegende is, pop? Nee, het is een baby. Het is een baby, het is een gelukkig. Een baby. Het is een baby, maar het ja. is niet Jezus. Klopt. Wie is het dan? Het is uh, een baby. Die... Die... Of een bewegende pop. Nou, misschien gaan we ze een, een beetje doorsturen, baby. dat je het nog even goed kan kijken. Zullen we dat maar doen? Ja. ja. En wie is Jezus dan eigenlijk? Nou, het is een uh, de in van God. Maria? Ja, ik ben natuurlijk zelf wel gelovig. Dus het uh, doet ook wel um, heel veel om dan Maria te kunnen spelen. Zelf vind ik het ook heel leuk. Maar ja, het geeft toch dan weer wat extra's. Ook aan de kinderen dat ze toch ook visueel het uh, echt meemaken. Niet alleen uit een, uit een boekje. Jezus pakt uh, Maria met twee handen vast, ja. Ja, ik heb altijd... Uh... Ja, een hele goede bad met kleintjes dus. En Jozef? Ja, nee, nou, mijn ouders hebben me wel laten dopen. Maar ik doe er eigenlijk heel weinig mee. Ik ga altijd wel naar de. Maar dan ik als er feestdagen zijn, bijvoorbeeld een paas en zo. Maar dan ga ik wel, want het is altijd wel leuk. Een nou, nee hey, Leuk hè? Dat moet je mijn kindje Jezus voorstellen. He? Vind je het mooi? Ik kan het maar niet zien, hè? Vind je mooi? Eventjes, dan kan je ook zo kijken. Je nee, hebt geen woorden voor. Zo mooi vind je het. Het is meer mooi om van binnen te zien dan, uh, dan van buiten. Kijk, dan, dan ook echt. Kijk, ik hou meer van hier naar kijken dan ook echt bidden. En bidden ze thuis wel? Nee. We doen wel een spreuk voordat we gaan eten. Thuis niet, maar op school wel. En wat voor spreuk is dat dan? Nou, een spreuk. Is het iedere dag anders? Nee. Altijd dezelfde. En hij is? Zal ik hem helemaal opzeggen? Aarde, droegheid, in haar schoot, Zon ligt drijp groot. Zon en aarde die ons dit schenken. Dankbaar willen wij aan u denken. Ook de mensen niet vergeten. Die bereiden ons dit te eten. Die eet smakelijk allemaal. Bij mij werd het dan uiteindelijk uh, veilig samen amen of zoiets dergelijks. Uh, dan werd het helemaal afgekort. Kort jij het ook af? Nee. het dus nog eens? het droogheid in de schoot zonnig machtig hebben groot zon en naar de die ons te schenken dankbaar willen we aan u denken ook de mensen niet vergeten die bereiden ons te eten even makkelijk allemaal fijn kerstfeest ook voor jou Dankjewel. De herdertjesviering in Utrecht met de kinderen vanmiddag. Wie vanavond in de Bollestreek naar de nacht misgaat... zal bij het verlaten van de kerk een enquêteformulier krijgen... met een hele vragenlijst over gezin, seksualiteit, geloof... afkomstig van paus Franciscus. Goedenavond, pastoor Goemans van de parochie Sint Maarten. Goedenavond. Ja, die enquête, is, is die inderdaad uh, bedoeld voor de mensen... die vanavond naar de mis komen, of, of was dat eigenlijk voor u bedoeld? Nou, de enquête is echt bedoeld om uh, door mensen die vanavond naar de kerk komen... Uh, ...iedereen die bij de kerk wil horen of er iets over te zeggen wil hebben, te laten invullen. En, en, ik zou, ik... Het, en wij denken, ja, ja. dus de, de, de enquête oorspronkelijk komt die van de paus af. De paus heeft vragen gesteld via de bischoppen aan pastores... Om, uh, te, om, ...om hem te informeren ter voorbereiding op een synode in Rome in de tweede helft van volgend jaar hem te informeren over hoe er in de kerk gedacht wordt over deze thematiek. En wij hebben in onze parochie gedacht, we moeten proberen om in de stijl van deze paus niet zelf die vragen te beantwoorden, maar ze zo, zo dicht mogelijk bij mensen zelf neer te leggen. Dus een soort enquête op te stellen die makkelijk voor parochianen, maar ook voor kerkgangers die niet zo heel vaak in de kerk komen, in te vullen is, om te kijken hoe ze en van hen te horen, hoe ze zelf tegen die thematiek aankijken. En daaruit kunnen, we, daaruit kunnen wij dan ons antwoord uh, misschien gefundeerd aan de bischoppen en naar Rome doorgeven. Ja, want noemt u eens een vraag bijvoorbeeld over gezin? Wat wordt er gevraagd? Nou bijvoorbeeld, hoe, hoe eenvoudig is het om uh, trouw vol te houden in het huwelijk? En hoe moeten we omgaan met de gebrokenheid? Al die scheidingen die we tegenkomen, dat is één van de vragen. Een andere vraag is, uh, vind je dat kinderen het beste kunnen opgroeien... Uh, alleen maar in een uh, traditioneel gezin, van vader en moeder... Zoals we dat kennen in onze traditie. Maar zouden dat ook bijvoorbeeld uh, heterofiele, lesbische ouders kunnen zijn? Uh, zou je hen de zorg kunnen geven? Wat betekent dat voor de gelovige opvoeding van kinderen? Dat soort vragen staan erin. Ja, en de Nederlandse bischoppen delen uh, die, denkt u, die interesse in de mening van, van de gewone gelovigen? Dat denk ik zeker. We hebben die vragenlijsten vooral bij de pastores neergelegd... om te kijken of zij ze kunnen beantwoorden. Maar de vragenlijst zoals die uit Rome gekomen is... bevat toch al heel veel uh, moeilijke vragen. Je moet dan heel erg veel kunnen uitleggen over die vragen. En dan moet je dus eigenlijk al in gesprek gaan met mensen. De tijd om die vragenlijst in te vullen was erg kort. Dus hebben wij gedacht, nou weet je wat... als we nou in de geest van de paus handelen... dan bereiken we in ieder geval de meeste mensen... als we de, de, de kerstkant kerkgangers erop aanspreken. Ja, want, want dan is het te druk. door het jaar geen misschien niet altijd naar de kerk komen... maar toch nog in enige lijn hebben met de wereld van geloof. En die kunnen die vragen dan mooi thuis beantwoorden. Het is dus een eenvoudige enquête geworden. Ze kunnen het op papier doen, maar ze kunnen het ook via de website van de Borgie doen. Ja, is het anoniem? Dat is anoniem, ja. Ja, um, eigenlijk had u het al een paar dagen geleden in moeten leveren, eh, begrijp ik, bij de bischoppenconferentie. Maar u mag wel even wat ja, uitstel dat is om, hebben. Ja, omdat de bisschoppen natuurlijk proberen om al die antwoorden te bundelen en te verwerken. En ik hoop dat ze er niet te laat mee zijn. En sowieso is er altijd nog de weg rechtstreeks om het naar Rome te sturen. Ook altijd nog open. Dus uh, ook dat kunnen we eventueel doen als we Er zijn het, uh, meerdere, de meerdere de wegen ja. naar Rome. Hè? Hele vele zelfs. Ja. Ja. Bent u blij met de paus dat, dat dit soort dingen nu in feite mogelijk worden? Nou, ik, ik weet niet. Ik ben niet de enige, denk ik. Maar ik denk dat er namelijk heel veel kerkgangers... maar ook heel veel katholieken en zelfs mensen van buiten de kerk spreekt... die ontzettend geraakt zijn en geïnspireerd zijn door deze paus. Hij heeft een hele eigen agenda meteen vanaf het eerste moment uh, geopend. De armoede, de eenvoud, de barmachtigheid. How am I to judge? Uh, hij wil niet oordelen over mensen... maar hij wil vooral luisteren naar wat er onder mensen leeft. En volgens ons is deze paus-enquête dus helemaal in de geest van uh, Franciscus... En, luisteren naar mensen en kijken wat ze er van zeggen. En zou door zijn populariteit vanavond ook wat voller kunnen worden... denkt u, dan de afgelopen jaren? Dat zou best kunnen, maar uh, hij zal zelf de eerste zijn... die uh, doorverwijst naar het kind Jezus waar het toch allemaal om gaat. Goed, Goemans. Pastoor Goemans, dank u wel. En een mooie mis toegewenst voor vannacht. Dank u wel. Jo en een ja. fijne feestdagen. Jo, bedankt. Ah. Jolanda van de Velden. Nog altijd verkeersinformatie, kwart ja. over zes, kerstavond. Ja. Nog twee files, maar ja. Uh, één is in aanrijding op de A20 van Hoek van Holland naar Gouda bij het knoopend Elbrechtseplein, 4 kilometer. Daar is de rechterreishok dicht. En op de A59 is richting Os tussen Kruisstaat en Os, 4 kilometer. Het NOS Radio 1 Journaal. 16 minuten over zes is het. De kerstdagen bieden gelegenheid om eens wat langer met mensen door te praten. Mensen die een verhaal te vertellen hebben, een boek geschreven hebben. Bijvoorbeeld zoals Rita Verdonk. Zij verliet in 2010 de politiek. Ze heeft het na de VVD natuurlijk ook nog even met trots op Nederland geprobeerd... maar na de verkiezingen verliet ze de politiek. Zij blikt terug op die roerige periode in haar boek Rita Verdonk, Mijn Verhaal. Ze maakt zich zorgen over de politiek, zo blijkt. Het voorwoord in dit boek is van haar dochter Anna Willems. Michiel Breedveld leest het voor aan Verdonk zelf. Gedurende tien jaar heb ik gezien hoe een stabiel, liefhebbend persoon... op ongelukkige wijze onderuitgehaald werd. Ziet u het ook zo? Uh, nee, dit is, dit is het verhaal van Anna. Dat, is, dat heeft ze ook echt zelf gemaakt. Daar heb ik geen uh, inspraak in, uh, in gehad. Dat hoeft ook niet, want dat, hebben zij ook, dat heeft zij ook zo. Uh, dat ziet zij ook zo. Dat, uh, ja, uh, zij kent mij natuurlijk als, als moeder. Uh, als vrouw die van alles organiseerde. En dit regelde en dat regelde. En daar een feestje voor maakte. En uh, daar, iedereen altijd welkom. En... Ja, die uh, in dat ministerschap uh, belanden En uh, ja toen uh, door de pers op een, uh, ja, toch een bepaalde manier is aangepakt. En altijd neergezet, een bepaald uh, beeld. IJzeren IJzer Rita. Ja, ik en heb dat, het zelf ook al gezegd. Ja, en dat ook alleen. En dat is ook niet erg. Want ik ben natuurlijk ook van het handhaven. En ik ben ook van de wet en de regels. Uh, maar aan de Regeners andere kant... Weg. Ja, maar ik heb ook heel veel, en ook in die periode uh, gedaan, aan integratie. Ik heb heel veel bezoeken afgelegd. Ik heb heel veel met mensen gesproken. Ik heb nu nog ambtenaren die zeggen... we hebben zo ontzettend veel gedaan in die periode. Dat, dat is echt uniek. He, maar we waren eigenlijk ook wel een beetje blij dat je wegging. Want we waren ook wel een beetje moe. Maar het maar was die, asiel, vaak... asiel, uh, die asieldiscussie... waar u die bijnaam ijzeren rieten aan te danken hebt... waar u zei van regels zijn regels... ik trek een grens zelfs zo scherp... dat een vriendin, Ayaan Hirsi Ali... ook gewoon aan die regels moest voldoen. Uh, iedereen, ja, dat, dat vind ik nog steeds. Je kan niet voor ons soort mensen andere regels uh, maken. Ik heb uh, ongeveer zeven vuistdozen Vol met allerlei artikelen die er toen over mij verschenen zijn. Ik zag allerlei dingen over mezelf staan. En dan dacht ik van, nou... Kom je erbij om dat zo op te schrijven, dat is helemaal niet waar. Waarom hebben jullie nooit aan mij gevraagd van hoe dat zat? Hoor, wederhoor, toch een van op de, de grondbeginselen. Nou, over die hele Ajaankwestie, ik bedoel, ik heb dat niet voor niks nog een keer uit de doeken gedaan. Iedere keer maar weer die opmerking van, je hebt te snel een besluit genomen. Ik hoefde helemaal geen besluit te nemen. Er stond in de wet, als iemand gelogen heeft, ik zeg het even met mij geworden, bij het verkrijgen van zijn paspoort, wordt geacht dat hij dat paspoort nooit heeft gehad. Maar ondertussen had zij een staat van dienst als politica in Nederland. Ik bedoel, had zij op basis daarvan dan niet in uw ogen ook dat Nederlanderschap verdiend? Ik denk u het antwoord al heeft. Ik denk van niet, nee. <laughs> nee, natuurlijk niet. Er dat nergens in de wet dat je een Nederlandse nationaliteit krijgt... omdat je een Kamerlid bent geweest. Of omdat je hebt ingezet voor, uh, om misstanden binnen de islam tegen te gaan. Hoe, hoe goed ik dat ook uh, van de vond en vind. Maar dat is geen reden. En, en, en ik die... begrijp dus nog steeds niet, dat zie je ook in het boek, waarom, zij dat, waarom ze dat zo voor die camera heeft gezegd. Ik ben daar ook niet meer achter gekomen. Zij heeft haar Nederlanderschap mogen houden mm -hmm. omdat volgens, wat was het, Somalisch recht, zij die naam wel mocht voeren. Nou, ik geloof toch niet alles hè, wat er gezegd wordt. Hè. Ik weet het niet. Ja, ik heb destijds toch moeten optekenen als officiële ja, verklaring. Die 25 namen. Ja. Ja, ja, ik vond het leuk gevonden. Ja, ja. Nou, ik heb er ook niet meer aan meegewerkt. Dus ik, uh, dat is na mijn tijd uh, is dat geregeld. Is hier dan toch iets geregeld, zoals zo vaak gebeurt voor ons soort mensen? Ja, dat is wat geregeld. Ja. En dat is eigenlijk niet wat u wilde? Nee. En u heeft dat geprobeerd te veranderen. U dacht, ik richt een politieke partij op. Uh -huh. U dacht eerst van, nou, ik ga het bij de VVD proberen. Dat lukte niet. Een lijsttrekkersverkiezing met Mark Rutte. Wat niet lukte, vervolgens na de verkiezingen dat u meer... Voorkeurstemmen had, dan de lijsttrekker. Uniek. U weet ook hoeveel, hè? Ja, daar is boeken op gedragen, He, ja. heb je ook gezien. Ja, 600, dat heb ik ook gezien. Nou, ik heb niet zo goed in getallen, maar 620.555. Ja. ja, ja, ja. Dat is heel Amsterdam of zo, hè? Dat is wel raar. Ja, het zijn tien zetels. Ja. Maar ik, ik had ook wel eens het gevoel dat u aan de hand hiervan Nederland wilde veranderen. Aan de hand van? Aan Alle. de hand van deze 620.555 stemmen. En nou, ik zou Nederland sowieso al op een aantal punten willen veranderen. En niet alleen voor die mensen. Nee, maar daarom vraag ik het ook. Want ja. u richt een politieke ja. partij op. Want ik proef ook een beetje van ja, dat Haagse gedoe. Dat, dat wheelen en dealen. Dat coalitietjes vormen. Ik doe wat voor jou, jij wat voor mij. Het bevalt u niet. Die, die politieke... Dat systeem deugt eigenlijk niet. Nee, dat systeem deugt ook niet. Dat, dat, dat heb ik in die... Uh, nou, zeven jaar dat ik hier op rondgelopen... Uh, ja, wel uh, erg gemerkt. Het, het, het is... Het is ...losgezongen van, van, van de werkelijkheid hier, wat er in Den Haag gebeurt. Het gaat om de kleine succesjes, het gaat om te zorgen... ...het gaat om te zorgen dat je met je naam in, in de krant komt. Ja, dat klinkt als een deceptie. Nou, dat is ook wel zo. Ja. Ja, ja. ja en dan, ja, dan moet ik het ook... Het klinkt zo bitter. Nee, het klinkt helemaal niet meer... Ik zit er ook bij te lachen. Ik bedoel, uh, ik ben er overheen. Het is niet bitter. Het is wel wat ik heb meegemaakt. Omdat ik het heb meegemaakt... Um, en het aan u vertel, wil niet zeggen dat ik daar bitter over ben. wil wel zeggen dat ik me zorgen maak om die losgezongen kilometer hier in Den Haag, die echt alleen maar gaat voor eigen belangen en niet meer denkt aan de burger. En als je dat wel doet, dan ben je een populist. Met de negatieve connotatie die erbij hoort. Nou, echt. Het is, het is een hele aparte wereld. Maar goed, dat hoef ik u niet te vertellen. Nee, ik probeer het ook maar te begrijpen. <lacht> nou. Uh, mijn hartelijke dank voor dit uh, gesprek. Heel graag gedaan. En, uh, nou, we kunnen het allemaal nalezen in het boek Rita Verdonk, Mijn Verhaal. Dank u wel. Dank u wel. of life. Tim Knol hij treedt straks trouwens nog op bij het Glazen Huis. De laatste uren van de 3FM-fractie. Laten we nog even naar Leeuwarden gaan. Ewout de Bruin is daar al de hele middag in Leeuwarden. Ewout, wat horen we nu bij jou op de achtergrond? Ja, dit is even. De muziek is net afgelopen. Uh, We hebben net naar Niels gekeken. Nu praat Erik Corton even uh, hier op het podium uh, met de, de DJs in het glazen huis aan de andere kant van het centrum van Leeuwarden. Um, de regen is opgehouden en uh, de bankrekening is flink gevuld, want de nieuwe tussenstand is bekend gemaakt. Meer dan 8 miljoen euro is er inmiddels binnen. Dus de sfeer begint er hier toch wel een beetje in te komen. Zometeen is dus nog Tim Knol en uh, Caro Emerald komen optreden en Raccoon. En dan komen die heren hier naar dat grote podium toe, en dan hopen ze dat ze er nog wat miljoenen bij krijgen voor die kinderen daar in Afrika. Ja, want wat willen ze? Ze willen over die 12 miljoen heen, maar als ik het zo hoor, dan uh, is dat lastig, of niet? Nou, de vorige jaren was het ook zo dat op het allerlaatst er ineens heel veel mensen nog gingen geven. En net sprak ik even met Erik Korton die het hier allemaal presenteert. En die zei van ja, zometeen gaan we ook nog uitzenden op Nederland 3, vanaf half acht En dan blijkt dat toch veel mensen nog even geven. Of mensen die denken, ik ben er niet aan toegekomen. Of mensen die denken, ze willen het record halen, laat ik dan ook nog maar even geven. Dus ja, het zou maar zo kunnen dat er uh, toch nog wel wat bij komt. En dat ze eroverheen gaan. Maar, zeggen ze allemaal hier, ook als dat niet zo is... dan zijn we gewoon ontzettend blij met wat we binnengehaald hebben. Het Ewout de Bruin vanuit Leeuwarden gaat nog even door daar, dus nog een paar uur. Wij gaan naar uh, iets rustiger, Capella aan de IJssel. Joost ja. Eertmans, goedenavond. Ja, hier alles rustig en uh, in orde, Lucella. Goed um, zo. Dank je wel. Ik kan ook geen stand me meedelen, want die is er niet. Maar behalve dat we een mooie show voor de luisteraars hebben na half zeven, want het is kerstmis, dat is wel, wel duidelijk. Kerstavond zelfs vanavond. Het is lang geleden dat je in de kerk zat met kerst, dat zeg ik meteen. Maar een tijd voor bezinning is het wel. Um, volgens mij, als je nu niet gaat bezinnen, wanneer doe je het dan wel, Lucella, Vraag ik me eigenlijk af. Um, en daarom lijkt het mij nou goed als je ook eens met z'n allen voor één keer zegt: we staan stil en geef elkaar rust en jezelf. En mijn stelling is daarom vanavond op deze kerstavond, luisteraars, sluit de Winkels met kerst gewoon niet shoppen. Waarom zou je het moeten? Waar moeten we dat mensen eigenlijk opdringen om er ook weer voor te gaan werken? Bel, je roept op de radio op deze kerstavond 081121 21 en dan hoor je de belletjes rinkelen. Uh, Peter neemt de telefoon op. Twitter ook mee, een hekje eens of een hekje oneens. Hoop ik dat je gaat reageren. Frits Pangenberg is bij voor Motifaction, detailhandel Nederland. Laat uh, laat reactie horen. En met een beetje pech komt Chris Ria ook nog voorbij. Doe de winkels dicht met kerst, dat is hem. In avondspits, Radio Toeter is vlakbij. Tot zometeen. Promovendum vindt dat u zelf uw ziekenhuis moet kunnen kiezen.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 De zuiderstorm van gisteren en vandaag heeft volgens het verbond van verzekeraars geen grote schade aangericht. Het verbond schat de totale schade in op maximaal 5 miljoen euro. Dat is volgens een woordvoerder weinig vergeleken met de zware storm van eind oktober. Toen bedroeg de schade 95 miljoen. In Zuid-Soedan, in de plaats Bentiu, is een massagraf gevonden. Er liggen zo'n 75 lichamen in, vermoedelijk van militairen. De afgelopen dagen is op grote schaal gemoord in Zuid-Soedan, zegt de VN... In het land zijn zo'n 7.000 blauwhelmen. VNCF Ban Ki-moon wil dat er nog eens 5.500 extra militairen naartoe gaan. Italië heeft bijna alle 200 vluchtelingen van het eiland Lampedusa overgeplaatst naar asielzoekerscentra op het vasteland. Aanleiding is de verontwaardiging over de slechte leefomstandigheden in het opvangcentrum. Blijven 17 mensen achter op Lampedusa omdat hun identiteit nog niet is vastgesteld. En de Israëlische luchtmacht heeft Doelen in de Gazastrook aangevallen... nadat bij de grens tussen Israël en Gaza een Israëlische burger was omgekomen. De man werkte aan een veiligheidshek... en werd slachtoffer van Palestijns geweervuur, zegt een Israëlische legerwoordvoerder. Bij de Israëlische luchtaanvallen zijn volgens Hamas twee mensen omgekomen. Negen mensen raakten gewond. Dat waren de hoofdpunten. Het weer. Peter kuipers -Munke. Op dit moment trekken er felle buien over het oosten van het land... maar ook elders regent het nog... Vannacht dan regent het vooral in het oosten en het zuidoosten van het land. Maar ook in het noordwesten van het land vallen vannacht en morgenochtend nog wat buien. Nou, die trekken morgenochtend allemaal weg. Net als de regen in het oosten van het land. Die verlaat in de loop van de ochtend het land. En smiddags volgen er dan op meerdere plaatsen perioden met zon. En samen met een temperatuur van 8 à 9 graden wordt het denk ik best een aangename middag. Op tweede kerstdag dan schijnt ook van tijd tot tijd de zon, maar er trekken overdag ook wat buien over. De temperatuur die komt dan iets lager uit op zo'n 5 tot 7 graden. En ook de dagen daarna verlopen zacht en wisselvallig met op vrijdag weer veel regen en wind. Tot en met de eerste week van het nieuwe jaar blijft het zacht en wisselvallig. Echte winterkou is voorlopig nog heel ver weg. Dit is Radio 1, WNL. Avondspits, Joost Eermans. Doe de winkels dicht met kerst. U ja, bent weer beland op het prettigste onderbuikadres van Radio 1. Je luistert naar Avondspits met een nieuw verbaal gevecht tot 7 uur. Wel weer 0800 1121. Luisteraars, we hadden het gisteravond nog over gezag en respect weten nog. Mijn vraag vanavond is... hebben we nog wel voldoende respect voor de betekenis van kerstmis? Hebben we genoeg aandacht voor het belang van het verhaal van kerst... en onze normen en waarden die daaruit zijn voortgevloeid? Ik ben heel liberaal, maar om kerst te vieren vind ik niet... dat we moeten gaan shocken op een woonboulevard. U wel? denk ook even aan het personeel dat hoe dan ook opgetrommeld dient te worden. In het belang van winkeliers lijkt mij geen sterk argument. Ik denk niet dat het rijden dik mensen bij de kassen staat morgen en overmorgen. En daarom zeg ik tegen iedereen: pak rust die twee bijzonderste dagen van het jaar en sluit de winkels met kerst. Wel, BNO. 0800 1121. Vuurwerk in de eter, want zo rustig is het ook weer niet in Capelle aan de IJssel. U kunt reageren 0800 1121 1121 of een hekje eens, hekje oneens. Vindt u dat die winkelopeningstijden de kerst ontheiligen, zoals sommige mensen dat, uh, dat vinden? Zegt u, we willen ook lekker samen thuis zijn met de familie, gezellig. Met de hond, maakt niet uit. Maar een woonboulevard of gaan shoppen, dat zie je mij niet doen. Dan bent u het met me eens. Maar anderen zullen zeggen, waar je de grens, Joost? Restaurants zijn open, kroegen zijn open, theaters, bioscopen. Ja, dat is een punt. 0800 1121 of een hekje eens, hekje oneens. Dan zit u in de show van Radio Roeptoeter. Doe de winkels dicht. Met kerst is mijn stelling van vanavond. René van Wijk twittert Eertmans eens... Er is voor de kerst tijd genoeg om inkopen voor kerst te doen. En um, Harry van Alve zegt mij eens... Iedereen rust gewoon wettelijk regelen. Het loopt storm hier op de lijnen in Capelle. Dus dat is mooi. Had ik niet verwacht op deze kerstavond. Maar iedereen is van harte welkom. Alfred Wenning uit Enschede. Goedenavond. Goedenavond. Hallo. Hallo. Ik geef ik je reactie uh, als je wil. Ja, ik ben oneens met je stelling. Ja. Maar uh, de, de, de fysieke winkels, die wil je graag dicht hebben. En de internetwinkels die kunnen natuurlijk gewoon doorgaan. En dat is een beetje valse concurrentie. Daar zit wat in. Het gaat toch winkelen op een een of andere manier. Ja, maar dat, dat is denk ik voor het personeel. Ja, dan zul je zeggen, er zit ook ergens personeel iets in te pakken uh, waarschijnlijk. Um, ja. Dat, dat doet, dat, maar toch vind ik dat een ander principe dan het openen van uh, complete winkelketens ja, maar de, dezelfde winkelketens hebben we natuurlijk ook een, een, een internet uh, stukje. ja. Dus, dus het is zowel fysiek als uh, op internet verkoopt. ik vind eigenlijk als je, je je moet je winkel open doen wanneer je, je klanten verwacht. ja. ja, zolang mensen komen winkelen tweede ja. kerst, daar moet je gewoon open blijven. ik ben erg benieuwd. ik ben heel benieuwd hoeveel mensen morgen gaan winkelen. oh eerste kerstdag. ja, dan ook Veden. al. allebei, zeg ik. maar ja, ze zijn okay, open, maar je sorry. Hebt maar ze... heel sporadisch. een paar supermarkten geloof ik. ja. Er zijn er meerdere hoor. Honderden. Oké. Okay. Alfred, dankjewel voor de kop die je, die je eraf gooide. Zeg ik maar even. spits brak je af. Uh, 0800 1121, dan zit je in avondspits. avond spits. Uh, Hans Zandvliet uit Alsmeer. Ja, goedenavond Joost met Hans. Hallo Hans. Uh, ik, ik ben het gedeeltelijk eens. Ik denk dat het winkelen zoals wij zien, het werk op kerstdag... Uh, inderdaad uh, uh, ja, een beetje te, te luxe... Voor... Uh, zeg je dat een uh, beetje niet bij het feest was, maar er zijn zoveel mensen die met deze dagen moeten werken. Ja. Bij iedereen eigenlijk uh, nooit bij, uh, ja, uh, denk aan de politie of de dienstverlenende sector Schiphol blijft doorwerken. En ja, die, uh, dat is of in de horeca. Dus het is niet iets dat je zegt uh, werken, rust, want dan is het alleen voor de winkeliers... Ja. ja En ik vind, dan moet je voor iedereen dat... Uh, maar dat kan gewoon niet. Nee, dat kan niet, want dan krijg je inderdaad gekke toestanden... als alle benzinepompen en iedereen uh, op slot gaat. Ja. Um, ik vind het ook wel iets anders om te zeggen... we shoppen niet of je gaat niet uit eten. Ik vind dat de horeca... dat vind ik dan toch een ander verhaal. Ja, maar ik denk, hé, je mag echt wel inderdaad respect hebben... en mm -hmm. inderdaad het fun shoppen of dat soort handelingen. Maar ik vind een uh, beetje de mensen die natuurlijk altijd moeten werken, ja. alsof de winkeliers de enige zijn die dat dat vind ik ja, ja. daarom ben ik het gedeeltelijk met jij, ik begrijp het wel Precies. Uh, maar uh, ten opzichte van de andere mensen die moeten werken wat wij altijd vanzelfsprekend vinden ja. vind ik dat een beetje oneerlijk Oké okay, Hans, hij is genoteerd. Hans Van Vliet, dankjewel. Dus gedeeltelijk eens. Hij maakt natuurlijk wel een paar punten. Eh, doe de winkels dicht met kerst. Wat vindt u? Bezinning en gewoon lekker thuis blijven, niet gaan shoppen. Waarom zou je? 0800 1121 Als je nu belt, kom je zo in de show. 1121, de gratis lijn. Of een hekje eens, een hekje oneens. Dat kan ook. Een Barry Azelaar twittelt mij Eerdmans. Ik ben het ermee eens. Ooit was er rust en eenheid rond kerst. Nu verdeeldheid om die laatste paar euro's omzet. Barry, worden. Naar mijn hart. Sander van Gool Berrdingen, een goede avond. Ja, goedenavond. Sander, jij bent directeur raad detailhandel Nederland. Fijn dat je op deze kerstavond even bij ons wilde, wilde zijn. Um, kun je zeggen, want die vraag werd al gesteld eigenlijk, hoeveel winkels in totaal gaan er nu open met kerst? Nou, op de eerste kerstdag is het wel over te zien. Naar schatting zullen zo'n 100 supermarkten de deuren openen. Nou, op een totaal van 110.000 winkels is dat eigenlijk uh, verwaarloosbaar. Ja. Op de tweede kerstdag uh, is dat uh, wel beduidend uh, anders. Dan zullen met name ook uh, woonwinkels hun deuren openen. Hè, de bekende woonboulevard. Ja. Dat is vaak ook een leuk dagje uit voor mensen om uh, na het uitbuiken ook uh, wat, uh, wat anders te kunnen doen. Ja, uitbuiken. Meeste mensen gaan zelfs of juist op tweede kerstdag pas beginnen met buiken. Ja, dat klopt, dat kan ook. Uh, maar goed, mensen zitten twee dagen thuis. En dan is het ook ontzettend leuk om naar de winkels te gaan... bijvoorbeeld ja. op die tweede kerstdag. Maar ik vraag me af, ja, er zal ongetwijfeld een vraag zijn... want anders doen, doen supermarkten dat ook niet. Maar iedereen zit toch nou zich te racen om het allemaal in huis te halen. Wat moet je nou nog kopen, ook in de supermarkt, uh, op eerste of tweede kerstdag? Ja, we hebben in Nederland 70 miljoen mensen. Oftewel 70 miljoen consumenten. En die zijn niet allemaal hetzelfde. Sommige mensen vieren helemaal uh, geen kerst... En voor die mensen is de tweede of de eerste kerstdag een gewone dag zoals alle anderen. Mm. Ja, niets is uh, zo divers als de consument. En uh, als je open gaat als uh, winkelier, ja, dan heb je altijd weer een kans om wat uh, centjes te verdienen. Want als jij niet je deuren opent, ja, dan gaat die euro aan jouw neus voorbij. En dan ja. uh, wordt die euro stuk geslagen aan de bar in een café. Ja. Dus heel veel winkeliers kiezen er toch voor om de consumenten te verleiden... en bijvoorbeeld door open te gaan op uh, een eerste of een tweede kerstdag. Ja, je moet wel je personeel dan ook inhuren. Hoe makkelijk gaat dat? Ja, dat gaat uh, op zich hartstikke goed, uh, want wij hebben, een, uh, zoals uh, elke, elke uh, sector, een uh, CAO. En in die CAO hebben wij afspraken gemaakt uh, over het uurloon en eventuele toeslagen voor werken uh, op uh, feestdagen. Mm. En juist die feestdagen, maar ook de zondagen, zijn ontzettend uh, in trek bij mensen... Want heel veel mensen het gewoon hartstikke leuk vinden om dan te werken. Omdat het bijvoorbeeld heel druk is. En omdat ze gewoon veel meer salaris krijgen dan op ja. andere dagen. Maar Sander, je maakt een paar goede punten. Alleen ik zeg, het, we kunnen met z'n allen elke dag wel shoppen. Je kunt ook, en ik ben echt niet iemand die zegt van zondag alle winkels altijd dicht. Maar je vraagt je wel eens af, nou heb je twee kerstdagen in het jaar. Heel bijzonder. Dan wil je toch ook een beetje vieren in de familiekring. En dan nog, maken we het mogelijk dat iedereen maar doordendert, hè? Ik, uh, ik denk dat, dat die bezinning, die moet je op een gegeven moment ook stimuleren. Of zie je dat anders? Nee, dat zie ik mij uh, heel anders. Bezinning uh, is iets, niet iets uh, wat je oplegt. Dat is iets uh, wat in mensen zelf uh, zit en in mensen zelf ook uh, naar boven moet komen. En dat hoeft ook niet uh, per se op de Kerstdag uh, te zijn. Dat kan ook op een uh, zaterdag. Hè. Uh, er zijn alle varianten op mogelijk. En uh, wat ik al zei: we hebben 70 miljoen uh, Nederlanders en die zijn heel erg uh, divers. De ene Nederlander is de andere niet. En dat hoef je niet collectief te regelen, zo'n momenten van bezinning. Daar zijn genoeg momenten voor te bedenken in een jaar. En dan kan je ook niet zeggen, eerste kerstdag sowieso dicht, tweede kerstdag open. Dat we met z'n allen zeggen, nou we, we in ieder geval één kerstdag hebben met elkaar afgesproken... dan gaan we gewoon eens niet shoppen. Nou, als, als, uh, het is nu zo geregeld in de wet dat als gemeente vinden... dat je buiten de reguliere openingstijden, dus op, uh, op andere tijden dan maandag tot en met zaterdag... Uh, als, je, als je daar niet open zou mogen... Bijvoorbeeld omdat sommige gemeenten overwegend uh, orthodox christelijk zijn, mm. Nou, dan kun je ook uh, eenvoudigweg die winkeliers uh, verbieden om open te gaan op een zondag. Ja. Ja. Dus die fijnmazigheid in die wet zit er duidelijk in en in die gemeenschappen waar de behoefte is aan bezinning en rust op die dagen, kan dat ook uh, gewoon worden geregeld. Ja, ga je, ga je zelf nog boodschappen doen? Uh, nee, ik, ga, ik ben lekker verwend uh, vandaag uh, door mijn uh, vrouw. Uh, dus ik hoef zelf geen boodschapjes meer te doen. Kijk aan, alles is in, huis, in, in Huizen van Golberdingen. Ja hoor, het is uh, tip top in orde en ik ga zo weer aan de dis uh, met de familie. Perfect, nou eet smakelijk uh, Sander. En fijn dat je erbij was, Sander van en Hoorde u, directeur Raad Detailhandel Nederland. Nou, er zijn eens drie lijnen vrij. Dat is wel heel mooi. Zoals u nu belt, zit u in de show. 0800 1121 1121. 0800 1121. Op mijn stelling, doe de winkels maar dicht met kerst. Dat is mijn stelling van vanavond. Hek je eens, hek je oneens, dan zit je in... Op het tweede scherm, op Twitter... Peter Seurensen zegt mij eermans oneens... waar is je liberale visie? Dat een ieder dit gewoon zelf bepaalt. Ik heb niets met het motto kerst. Kees van Loon die zegt oneens. Dan ook geen radioprogramma's meer. Laat iedereen zelf beslissen. Aha. En Barend Beer zit het ook oneens. De winkeliers, die moeten het in overleg met personeel... gewoon zelf bepalen en het niet verplichten dus. Ik zie Hans van Hart op lijn 1. Welkom Hans uit Bonningenam. Ja, goedenavond. Het gaat natuurlijk over de... Vroeger zijn er ze gewoon twee prettige vreeddagen. De vrijdag Ja, ik hoorde het net ook al. De eerste en de tweede koermetdag wordt het ook al genoemd. Ja, inderdaad. Ja, maar het zijn natuurlijk ook een beetje fundamentalistische dagen. Van de uh, Jezus en alles en iedereen. Maar er zijn heel veel atheïsten die, die, die vreten gewoon mee. Maar ja, eh, ja wat vreden. moeten we ermee? Vrede op aarde, ja. Vrede op aarde, ja. Nee, zo bedoel Inderdaad, je. ja. Maar... Eh, we hebben dus heel veel. Uh, oh, het is nu ongeveer zo dat uh, de fundamentalisten op de wereld uh, de macht grijpen. Ja. Vanuit eh uh, vanuit uh, vanuit Stappoort, uh, vanuit uh, vanuit uh, nou ja, uh, Syrië en vanuit, uh, uh, noem het maar op. Dus de, de, ja. de, die o hebben die feestjes bepaald. Ja, de orthodoxen zeg je, maar... De, de... orthodoxen orthodoxe ja. hebben die feestjes op aarde bepaald. Nou ja, het komt uit een hele we lange vieren. traditie. Ongelooflijk. Die we... Jawel. Maar Hans, je bent het toch met me eens? Ja. Dus de winkel is wel dicht, dus dan zwicht je voor de orthodoxen nou, in jouw dicht, nee, nee hoor, niet dicht. Nee hoor, oh. die orthodoxe feestjes... Daar moeten we eigenlijk, eigenlijk eens eigenlijk is vanaf want het zijn gewoon ongelooflijke uh, fundamentalistische feestjes nou Hope, het is toch ook iets heel moois eigenlijk ja, eigen, in mooi. naar eigen ik, smaak ik, invullen ik, ik, Jezus, uh, Tuurlijk natuurlijk uh, is het een mooi verhaal natuurlijk ja. uh, uh, uh, kijk eens even naar de paus, uh, uh, het goud uh, ze, ze, ze zouden in één keer zouden zou de pauze gewoon al het goud wat hij zou verkopen zou die al de armoede in de hele wereld in één keer kunnen opheffen mm. En dat gaat oh, niet ja, ja, het is wel nee. een ideetje. Oké, okay, Hans. Van harte bedankt. Ronald van Leeuwen uit Almere. Goedenavond. Ja, goeiedag. Hallo, Joost. Vertel. Ja, ja ik ben het helemaal 100% met je eens. Mm -hmm. Maar ik kan ook zeggen van degene die het er niet mee eens is... gaat niet naar de winkels. Gewoon boycotten. Nou, dat lijkt mij ook. Dat lijkt mij ja. altijd een goed uitgangspunt. Maar het, gaat, ja. het is een beetje de stelling... prikkelt natuurlijk de gedachte van... moet je met z'n allen, ook al is het vrijheid-blijheid dat willen, hè, dat we dus weer ja. de mensen op de boelen... Ze moeten het zelf eigenlijk weten. Dat dat vind ik ook in in de in in essentie. Alleen dat maken we dus met z'n allen ook mogelijk, hè. Ja, ja, ja. Maar ja, goed, ik ik ben zelf, ik ga zelf vanavond naar de naar de kerkdienst, naar de naar de mis, naar de Kerst, kerkdienst. Ja, zeker. Maar ja, de mensen moeten zelf beslissen morgen of ze naar de naar de, de winkel gaan of niet. Ja. En ja, het het is tegenwoordig zo. We hebben het veel onkerkelijker. Ja. Dus ja, het, het is niet anders. Accepteren of, of niet gaan. Nee, precies, Ronald. En jij gaat niet, ja. dat is wel zeker. Ik ga niet en ik ben het 100% met je eens. Dank je, Ronald Ronald van okay. Leeuwen. Merci, hè. Ja, ook. Doe de winkels dicht met kerst, dat is mijn stelling. Peter Klein twittert mij hekje eens... maar wat doe je tegen werkende priesters en dominees... politieagenten, trein, bus, ziekenhuis... Zo, die heeft er werk van gemaakt, Peter. Met thuiszorgers, verplegers, hij noemt een heel zwikje op... en dat had ik ook al genoemd. Ja, er zijn natuurlijk altijd categorieën die niet stil kunnen staan... maar wat je wel stil kan zetten, moet misschien maar stilstaan. Johan Beers zegt mij, eertmans euh, eens... gun een ander of je personeel ook eens een paar vrije dagen... met hun gezin of de familie... en hij zet er een hashtag kerstfeest bij... Ik ga naar Frits Spangenbergen, want Frits is, uh, zoals bekend, oprichter van het mooie bureau Motivation. Frits, goedenavond. Goedenavond. Hey, ik zeg tijd voor bezinning uh, tijdens kerst. Ben je het daarmee eens? Ja, natuurlijk ben je het er helemaal mee eens, maar het is ook een beetje zo dat iedereen dat voor zichzelf moet weten. En een steeds groter aantal mensen zegt ik bezin me wel of ik mediteer wel wanneer ik dat wil, hmm. maar... Ik noem maar even, bijvoorbeeld op tweede uh, kerstdag, vind ik het toch wel heel prettig om even de benauwde familiekring te ontsnappen. Ja. Snap je? <laughs> dan zou ik andere dingen verzinnen, maar, maar goed, het is een manier om. Nou zeg, zeg jij doet veel onderzoek, is het zo, is het bekend waarom mensen dan, ja, behalve die, die neiging om ergens uit te ontsnappen, maar toch die constante behoefte hebben van, ik, als ik wil shoppen, moet ik kunnen shoppen. Ja, er zijn een aantal onderliggende stromingen die we al een aantal jaren zien opkomen en groeien. En dat is een hele grote um, zeg maar mentale verandering. In de, even bedenken, 60 jaar geleden, dat moeder de vrouw um, thuis zat als de man ging werken en boodschappen deed volgens mm. met de boodschappenlijstje helemaal gepland. En in, het, in een collectief denken zat iedereen tijdens de feestdagen thuis. Maar hm. toen waren we niet zo divers als Nederland nu is. Nee. We hadden toen ook geen internet. Nou, en punt. door het internet, dat heeft natuurlijk echt op heel veel punten een revolutie uh, ontketend. Ja, en een hoop onrust, Frits. Eh, wat, ja, zeker heel veel onrust, want, want, want daar wij hebben we het al eerder alle... over gehad. De sociale armoede van Twitter in feite. Hè, dus dat zou ook eens heel lekker zijn dat iedereen eens twee dagen dat Twitter... Ik hoop dat ik het zelf ook kan doen. Uh, ja. Gewoon eens twee dagen niet twitteren. Twee dagen ja, geen... Sommigen noemen het armoede, anderen noemen het rijkdom. Weet je, dus um, we zijn steeds individualistischer ja. geworden. En die hele mentaliteit is toch steeds meer um, 24 uur, 7 dagen in de week. En je ziet een aantal bedrijven, hè, benzinepompen, daar al op zijn ingespeeld. Hè. Die hebben even heel veel taken van de supermarkten overgenomen. Ja. In de grote steden kan je al bijna 24 uur, uh, 7 dagen in de week uh, nou ja, van alles krijgen Precies. en doen. Um, en die ontwikkeling die gaat eigenlijk door. En als je nu bijvoorbeeld naar Azië gaat, waar uh, bijna geen regels uh, zijn uh, ten aanzien daarvan. Maar, zie dat, dat, ja sorry, gaat door. Ja, in Azië. Uh, zie, zie dat het, het winkelen steeds meer entertainment wordt. Dat het eten uh, heel belangrijk wordt daarbij. Dat uh, het kopen... Eigenlijk, dat bestaat ook nog, maar het is vooral samen gaan, mm -hmm. eten, ont mensen ontmoeten um, en en passant ook nog kopen. Dus een, een heel ander uh, gevoel van, van entertainment en, en beleving. Ja. En er worden de, de winkelcentra, de shoppingmalls, worden daar ook op gebouwd en ingericht. Nou, dat, dat, dat, dat vind ik wel opvallend. Want kijk, het punt is, Chinezen zijn natuurlijk ook goed in hun, in hun feestdagen, zeg maar. Die hechten daar ook veel waarde aan. In Nederland is kerstmis natuurlijk heel speciaal. Dat, dat moet je ook beschermen. Ben je het daarmee eens? Dat... Ik, ik, ik ben het, um, kijk, mijn mening doet er niet zoveel toe. Ik vind dat je als je dat wil, moet je dat doen. En dat kan dat ook. En dan ga je lekker niet pinkelen. Uh, dan dan uh, vier je dat in de beslotenheid waar je behoefte aan hebt. Gelukkig kan hmm. dat ook. En niemand die dat verbiedt. En andere mensen die willen graag um, die levendigheid... en um, graag... Nee, dat, dat snap ik wel. Is. Maar Frits, dat snap ik. Alleen het punt is... Zo langzamerhand breng je zo'n kerstmis, te, ik draag je ten graven. Hè? Als je maar doorgaat met het, het gewone leven door stimuleren tijdens de eerste en tweede kerstdag. Dan op, kun je wel zeggen, iedereen vrijheid blij heeft. Maar op een gegeven moment verdwijnt de feestdag, kerstmis. Op nee, die... ik denk, dat daar hoef je niet zo pessimistisch over te zijn. De, um, als dat zo gebeurt, dat er veel meer winkels opengaan. Tweede kerstdag, eerste kerstdag. Zal je ook zien, dat hebben we eerder beleefd, dat een groep kerst juist gaat verdedigen en daar een heel ingetogen mm. familie en huiselijk feest van maakt. Ja. Dus het, het wordt wat extremer. En dat is ook, ook een maatschappelijke ontwikkeling die we zien. Die noemen we noemen hem polarisatie. Um, dat die ontwikkelingen zich in hun eigen dynamiek uh, versterken. Ja. Dus ik geloof en ik kan me niet voorstellen, en ook alle onderzoeken die we doen, wijzen dat niet uit. Dat kerst zal verdwijnen. Het is alleen een hele andere invulling. Een, ja, nou dat, dat klopt denk ik. Ook omdat je met je, je eigen leven kan je terugblikken. Dat was kerst vroeger heel anders dan nu. Ja, dat is ook zo. Frits, blijf even aan de lijn als je kunt... want dan ga ik je aan het eind nog even vragen om, om, een, uh, om een vraag te beantwoorden. Dan spreken we jou straks nog even. Ondertussen twittert u erop los. Op hekje oneens komt Gerard dus binnen. Alleen met kerst naar de kerk gaan, dat is geen kunst. Daar voor de rest van het jaar naar leven, dat veel, is veel beter. En Peter Klein zegt... bezinning kan ook elke zaterdag of zondag... kan ieder het voor zichzelf bepalen... en blijft de maatschappij toch lekker draaien met een hekje oneens. Mijn stelling, doe de winkels dicht met kerst. Stan Verhoeven uit Tilburg, wat zeg jij? Ik ben het ermee oneens. Ik ben zelf een hardwerkende internetondernemer. En atheïstisch En ik heb er eerlijk gezegd niet zo'n behoefte aan dat de overheid voor mij gaat bepalen... wanneer ik mijn bezinning moet doen of niet. En of ik in een kerstfeest moet geloven ja of nee. Mm -hmm. Voor mij geldt dat nou eenmaal niet. En ik denk met mij steeds meer. Dus het is op zich voor velen waarschijnlijk een mooi feest. Ja. Maar voor velen ook niet. En jij gaat zeker even shoppen of, of, of naar, een, naar een supermarkt als het moet? Uh, persoonlijk niet. Uh, en dat komt er op dit moment nog door, doordat al mijn leveranciers uh, dicht zijn. Dus uh, ik kan helaas niet <lacht> werken. Ik als ja. zou graag gaan werken op die dag. Uh, maar het gaat nou helemaal niet. En daar baan ik als ieder van. Dus ik zou het fantastisch vinden en ik juich het ook toe dat deze uh, ja. Andere ondernemers in ieder geval op zondag open gaan. Nee, dat snap ik. Ik vind het mooi, je zegt atheist hè, dat je bent. Het punt is ja, wel, klopt. op het moment dat de supermarkt open gaat, dan zegt iemand, ja, die super, precies wat jij zegt, dan wil ik eigenlijk ook de, de, dat de sigarenboer open gaat. Maar dan verwacht ik eigenlijk ook weer dat ik gewoon uh, kan bolen op, op eerste kerstdag. Dan wil ik eigenlijk ook naar het zwembad op tweede kerstdag. Het gaat op een gegeven moment, het verwachtingspatroon wordt steeds groter. En dan ben je op een gegeven moment ja. met z'n allen gewoon aan het consumeren dwars door eerste en tweede kerstdag heen. Ja, wat ik net aangaf inderdaad, en wat ik ook sterk vond van de vorige spreker, is dat in principe iedereen dat kan bepalen. Er zal een grote groep zijn in Nederland die ja. kerstmis heel belangrijk zijn. Nee, maar hoor je mijn pijten, punt dan, dan of niet? Hoor je mijn punt? Ja, ik hoor zeker, Ja, ja, dat mensen doorgaan gaan benderen. Dat denk ik ook dat dat waar is. Maar je kan je afvragen of dat ergens is. Uh, en of er geen andere momenten zijn dat mensen zelf dat uh, rustmoment in kunnen en moeten bouwen. Mm. Ja, ik denk niet. Uh, ik denk, ik denk dat het een betutteling van de overheid Jawel, is om dat te Natuurlijk ben ik het daar ook mee. eens. Alleen het punt is dat, er, dat op een gegeven moment niemand meer stopt. Ik denk dat we in een vertwittering zitten. Dat op een gegeven moment niemand meer weet wat het is om even rust te houden. Dat risico bestaat, ben ik het met je eens. Ja. Oh. Nee, niet weg dat ik dit geen goede oplossing zou hebben. Oké, okay, dat is helder. Dankjewel hè, voor het bellen. Stan Verhoeven uit Tilburg dat. Petra, komt uit Breskens. Goedenavond. Ja. Hoi. Hoi. Hallo, uh, Hi. ik ben het oneens met je, Joost. Ja, gewoon een pech. Stel <laughs> ja, ik Ja, weg. want ik heb zelf... Nou ja, ik heb zelf een winkel. En hmm. uh, wij bepalen dat zelf wel. Ja, dat begrijp ik. Maar oh. ja. snap je iets van, de, van het punt dat ik maak? Of zeg je totaal ik snap, Ja, ik vind het een heel calvinistisch punt, ten eerste. Nu woon ik uh, toevallig in Zeeuws-Vlaanderen. Hier mm. zijn we misschien iets bourgondischer en uh, iets anders als boven de grote rivieren. Uh, maar ik vind het een heel calvinistisch uh, standpunt van je. Nou, uh, want uh, ik denk dat uh, uh, elke winkelier dat voor zichzelf kan bepalen. En als hij personeel heeft, dat ook met zijn personeel kan bepalen. En op feestdagen, mensen die gaan winkelen op feestdagen, uh, die, uh, die, ja, die die, die, die gedragen zich ook alsof het een feestdag is. En uh, je moet zorgen dat het gezelliger is in je winkel. Uh, je zet uh, een ja. soepje op de toonbank en je ontvangt die mensen op een andere manier. Uh, het, is, uh, uh, het zijn bijzondere dagen, ook, ja. voor, uh, ook voor de klanten. Maar je kan er iets bijzonders van maken. En uh, ik hoorde uh, iemand in jouw uh, uitzending mm. zeggen, of misschien zij het zelf wel, moeten nu ook om die laatste euro omzet gaan. Uh, vergeet niet dat de winkeliers de af gelopen paar jaar in de crisis uh, enorm veel hebben moeten laten vallen. Zij hebben het opgevangen ja. en wij hebben misschien die omzet wel nodig. Nou, en waarom ik, maar... zou je wel mogen nou. uit eten gaan? Ja, ik ben nog niet klaar. Waarom Pfft. zou je wel uit eten mogen gaan? Nee, dat en mag je als horecaondernemer ja. wel werken? En dat heb ik ook al gezegd. Zijn? Nee, dat punt misschien. heb ik er zelf ook al gemaakt, Peter. Het punt is alleen, denk je dat je nou met je winkeltje meer ophaalt... dan stel je voor dat je twee mensen uh, aan het werk moet houden? Nou ja, uh, bij, toevallig heb ik een winkel in Sluis. Dus wij zijn al honderd uh, jaar elke zondag open. Uh, en daar gaan mensen fun shoppen. Elke zondag weer is het een feestje. En elke feestdag weer. Hm. Uh, dus uh, bij ons is dat normaal. Op feestdagen okay. werken. Wij, uh, wij staan ten dienste van de consument. En de consument... Wij staan ten dienste van de consument. Dus gezin. op het moment dat de consument bij mij wil kopen, ben ik open. Petra, me merci. Een oneens notering. Nico de Jong uit Til. Ja, goedenavond. Nico. Allereerst uh, prettige kerstdagen. Dank en hetzelfde. Merci. Uh, kijk dat de winkel open gaat, dat moeten ze zelf beslissen. Mm. B. Het personeel, bijvoorbeeld bij Heijn, is uh, enorm blij ja. dat ze op zondag kunnen werken, want dan worden ze dubbel betaald. Ja, dat geldt wel. Dat geldt wel. Ja. Oké okay, Nico, laat ik het daar even bij. Als je het goed vindt, want dan wil ik even nog Frans Blom uitkrimpen. Frans, goedenavond. Goedenavond. Nou, ik ben het helemaal met je eens ja? met de stelling... Uh, ik vind aan de andere kant dat we te weinig kijken naar de kleine winkelier, maar je maakt mij niet wijs als je één of twee man personeel hebt en je moet op die feestdagen open, ja. dat het nog rendabel kan zijn. Ik snap het ook niet. Het zijn de grote winkelbedrijven eigenlijk die de opening doordrukken. Ja. En de kleine winkelier die gaat er eigenlijk uit. Je ziet en... het steeds meer in de steden dat er steeds meer winkels sluiten. Ja. Waarom? Omdat het niet meer op te brengen is. Die moet mee. Ik ja. stel nu voor. Ik stel ja. nu voor al diegenen die zo willen winkelen, maakten dan van die tweede kerstdag bijvoorbeeld een werkdag van ja nee, de, afschaffen de groene een En de kleintjes zijn de dupe van de grote, dat is, dat is het. Hè. Frans Blom, dankjewel, je sluit de rij. Ik kom helaas niet meer terug bij Frits bij Spangenburg... Want, want de tijd zit er al op. Uh, het werd goed gebeld op deze kerstavond, dat, dat uh, doet, mij, doet mij deugd. Twitters kunt u nog verder lezen. Zoals Jacobine, die zegt, wat een onzin van mij... hoeven die winkels niet open... maar kerst is niet afhankelijk van de winkelsluiting. Die zegt een hekje, oneens derhalve. Ik, uh, ik dank u graag voor uw aandacht... en het uh, meepraat in deze uitzending. Straks hoort u Kunststof... Met daarin Petra Postel, die het schrijversduo Leon de Winter en Jessica Duurlager ontvangt. Vannacht is WNL terug op Radio 1, de vrienden van de WNL-nacht. Die helpen u tussen 2 en 6 door de kerstnacht heen. Op eerste en tweede kerstdag zitten hier Lieke en Richard Lamp. En dat worden hele speciale shows. Luisteraars blikken samen terug op 2013 met u en onder andere Nederlands eerste ruimtevader Wubbel Okkels, schaatser Bart Veldkamp, Hans Biesheuvel. Is er bij Maurice de Hond en Hans Kazan. Dat wordt dus absoluut gezellig. Luister dus half zeven, eerste en tweede avonds op Radio 1. Dan gaan de deuren open. Hou je verstand derhalve ook op 1. Ik wens u hele fijne dagen. Ik spreek u graag weer op Audia'savond in de allerlaatste avondspits. Dank u en graag tot dan. De marathon interviews op Radio 1. Drie uur lang uitzonderlijke live gesprekken. De schaduwpremier wordt hier in Den Haag genoemd.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 hebben we onze reportages van het afgelopen jaar eens tegen het licht gehouden. En wat blijkt? Voor problemen in het heden zoeken we vaak antwoorden in het verleden. Een bijzondere kerstvertelling in Altijd Wat, om tien over negen bij de NCRV op Nederland 2.